Op de site staat een foto van de winter met de Koran En daaronder schrijven de hackers dat zij de Koran willen beschermen. De winter noemde het boek vorige maand de bron van al het kwaad. Toen besluit het weer. Vandaag kan er wat motregen vallen. Maar vanmiddag is er ook wat zon. En het wordt dan een graad of zeven. Morgen meer zon. Het blijft dan droog. En het wordt dan een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. D.F.M. Verkeersupdate. Verkeers dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de randstad de meeste vertraging op de A1 Amersfoort-Amsterdam voor Bunschoten 5 km. A4 Hoogvliet-Vlaaiingen voor knoopend ketelplein 4. Richting Amsterdam op de A4 vanuit Den Haag bij Dorp 4 km. A6 Ledenstad muiden voor Muidenberg 7. A7 Hoornzaandam bij de Afritwijde Wormer 5 km. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor knopen Draasdorp 8. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwbrug en Harmelen 5 kilometer. Vanuit Utrecht naar Den Haag op de A12 voor het Gouden Aqueduct 9 kilometer. En bij Noorddorp 4. Naar Rotterdam op de A16 vanuit Breda. Tussen knopen Dridderkerk en knopen de Brexplein 4 kilometer. Zowel op de hoofd- als op de parallelbaan. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 4 kilometer. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland, 3 kilometer na een ongeluk bij Nieuwkerk aan de IJssel. De linkerrijstrook is dicht. Verder richting Hoek van Holland op de A20, bij knop en klein polderplein, 4 kilometer. A27, Breda-Utrecht, bij Lexmond, 5. A27, Almere-Utrecht, tussen Almere-Hout en Huizen, 4 kilometer. Tussen Huizen en het Eemnes, 4. Verder tussen Eemnes en Beeldhoven langs de breide over 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 GFM. In 2015 al 25 jaar live. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag. Touch, touch, touch, touch, touch. De heren van de CFM Jazz yes, hebben dat, hè? He, de meiden Straks. Geweldig begin van de zondag vandaag bij CFM. 4 uur CFM Jazz, yes, alweer het teken van 25 jaar CFM. We hebben genoten van live muziek vanuit de tolweg. Tina, iedereen, dank daarvoor. Ook jij, meneer Jansen.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 Het gedicht van de week breng ik nog niet uit, want gisteravond had de burgemeester ook een hele mooie. Zullen we die gaan doen? Dat lijkt me wel leuk, hoor. Ja, dus gaan we die doen, ja. Ja. En dan met Mantovani op de achterhoofd. Het gedicht van Ada Kok. Het gedicht van Ada Kok. Dat om kwart voor vijf. Uiteraard tussen de muziek door Zandvoorts nieuws in het kort. We volgen voor u de eredivisie.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 Maybe this old cowboy's lost his way. Singing, ooh, what's that? You think I should call her up and sing?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 CFM, al 25 jaar. Live in Zandvoort. En hier is Earthwind Fire. Ja, zo staat de studio helemaal vol, Albertje. En zo is hier weer leeg, hè? En zit Fred rustig even een eitje te tikken. Nou, ja, je hebt gelijk hoor, Fred. Fred, je hebt het verdiend hoor. Zo is het, Jordi, Earth of Fire en groove. Die Inmiddels alweer een lege studio, van hier bij de tol Ja, oh, echt... Ja, en dan wordt er zo meteen nog uh, stof ook, hè? Ja, dan moeten we even timen dan, hè? Even timen. Ja, Goed. die touw zit hoor, dat ding. Hey! Het, Yo! Ik denk... Yo! <laughs> Yo. <laughs>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 Van en, vandaag andere. ook hoor trouwens. Vandaag, vandaag ook. ook. Ik heb de foto's allemaal gezien op Facebook. Dus druk op Facebook. Kan je telefoon. ook op de CFM Facebook allemaal nakijken hoor. Zie je alle foto's staan. I went you by my side. So that I never feel alone again. They've always been so kind. But never brought you away from me. I hope they didn't get your mind. back the time They have stolen from us de zondagmiddag. De Stamland Dance worden Milky Chance. 25 jaar CFM en het begon allemaal als piraat. Delta Hit Delta Hit Radio. In a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 Dus de verkeersinfo is daar te lezen op de gemeentelijke website ww.zotkoort.nl Zo dadelijk om even een half drie hebben we het CVMW-bericht voor de komende dagen voor je. Maar hier is nog even één plaats tot aan die tijd. En dat is deze single van Toto. We draaien Nog een keer die hit van hun Hier is Africa. I hear the drums, tonight. she only whispers of quiet conversation.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 Weet weer mooi schoon, hè? Ja, geweldig. Ja, ja. Ga zo door, ga zo door. dit is Ziel van Toto in Afrika. Nou, het is inmiddels 2.30, half Nu We gaan tijd kijken naar het weer voor de komende dagen, Robert Jan. De komende dagen is het uh, rustig en overwegend droog weer... en dankzij een hoge drukgebied...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 Oh, ik heb, uh, ja. <laughs> ja, helemaal, ja, ja, ja. helemaal. Ik merk het daar. Ja. <laughs> het is inmiddels 14 minuten voor drie uur geworden. Goedemiddag en welkom bij Sofort op zondag. Ja, we zitten nog een beetje in het jubileum, hè? Ja, nou nog. of. Ja, dat zit wel in ons kopje. En dat komt er goed uit, want wij hebben een oude oprichter van, van CfM we hebben aan de microfoon. Goedemiddag Vincent. Dankjewel Rob. Hij hey, is te groot hoor. Welkom, welkom, welkom. <laughs>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 om heel eerlijk te zijn, was de programmeraad die de branding had uh, opgegeven niet helemaal correct. Ja, dat verhaal. Of helemaal niet. <lacht> <lacht> nou ja, maar ze bestaan ook niet meer. Dus ik bedoel, we kunnen daar heel hard om lachen. Maar dat is natuurlijk eigenlijk ook triest dat zij niet meer bestaan. Ja.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 Ja, je hebt van alles gezegd. Ja, ja, ja, ja. En gezwegen, ja, ook. Ja, Fiesje, maar weet je wat wel het leuke was natuurlijk? Ook in die tijd had je nog geen uh, 538 en uh, Sky Radio en noem maar op. En we waren toch uh, een van de eerste lokale omroepen die uh, actief waren in de, in de ether. En ja, grote bedrijven uh, hier in de buurt uh, van Salford, bijvoorbeeld de Hoogovers. En die luisteren allemaal massaal naar CFM hè, in die tijd. Ja, en ook, uh, ik kan me nog goed herinneren dat, um, hoe heette dat programma ook weer? Esky Motion... Die hadden er toch een promo gemaakt. Met. Uh, hoe ging dat ook? weer? hadden ze de, het weerbericht veranderd. En uh, uh, de strekking van het weerbericht was dat het vannacht 10.000 graden zou worden. En dat lief, riep op een, op een gegeven moment. Heel jong. Kennermeland riep: Vannacht wordt het 10.000 graden. En dat uh, kwam alleen maar bij CFM vandaan. Ja, we hadden inderdaad het programma Eskimosje. Met, uh, met René en uh, Caston onder meer. Die hebben trouwens nu een uh, nieuwe hit. Is ja, ik, ik ga hem even kijken of ik hem kan vinden. Maar echt een geweldige nieuwe hit. Oké okay, dan. Leuk om te horen. En die hebben ook weer CFM gedraaid. Zo kijk, zie je maar kijk. weer. Ja. En we spraken gisteren ook nog met een oud cfm Die gaat richting 538. Dus dat leest u TCT wel in de krant. Het gaat maar door. Het gaat maar door. Ja, wij mogen ze opleiden en dan zijn we ze kwijt. <lacht> dat, dat is echt geweldig. Hé, maar, maar, hey, maar visage. Nou heb je al heel veel jaren waarschijnlijk helemaal niks meer met radio gedaan. Mis je het niet? Nou, af en toe.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 Ik beschouw dit als een uitnodiging. Ik bedoel, de programmeleider zit <lacht> tegenover je. Kijk hem even lief aan. <lacht> waar, waar woon je? Waar woon je momenteel? Amsterdam. Ik woon in Amsterdam. Amsterdam. Oh, zo'n pikkie. Wij hebben we straks buiten de uitzending om wel even over. Dat is goed. <lacht> hey Vincent, blijf nog even, even zitten, gezellig. Dat zal ik doen. Oké. Okay. En dankjewel voor dit korte interview. Oké okay dan. Dit is 25 jaar GFM. Sale 90. Zo'n 1100, veelal historisch.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 Beginjaar van uh, ZFM 106.9. Je hoorde snap en opstap. Kijk alweer zo weer naar het einde van uh, uur 1 van zalfort op zondag. De tijd vliegt voorbij, hè, vos. Nou, ja, we hebben nog twee uurtjes te gaan. Ja, al, van gezellig. Blijf lekker luisteren naar de salvoetse radio. Zometeen naar het nieuws en weer van drie uur zijn we er nog twee uur lang. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.